Vanaf nu code geel in een groot deel van het land. Er kan tot 5 centimeter sneeuw vallen. Strooiwagens zijn op pad. In Den Haag en Rotterdam rijden de trams om de rails ijsvrij te houden. En Schiphol heeft 100 vluchten geschrapt. Vanmiddag dooit het en dan is het gevaar geweken. Amerika is er klaar voor om dit weekend Iran aan te vallen. Alleen twijfelt president Trump er nog over. Hij is bang dat de boel dan escaleert. Dat zeggen anonieme adviseurs aan Amerikaanse nieuwszenders. Iran werkt aan een voorstel om de spanningen te verminderen. Deze week spraken beide landen nog onder andere over het nucleair programma van Iran. In het Brabantse Vorstenbos is vannacht mogelijk asbest vrijgekomen... bij een grote brand in een loods. In die loods stonden tractoren. De brandweer moest met veel wagens uitrukken... om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. En in de buurt van Apeldoorn heeft een pizzabezorger... zijn lading maar weggegeven aan de politie. Hij had een botsing met een andere auto en kon niet verder. De warme pizza's gaf hij aan de agenten die op het ongeluk afkwamen. Meld Omroep Gelderland. Het sneeuwt dus op veel plekken. Vanmiddag wordt het 2 tot 6 graden. Door de stevige oostenwind voelt het wel kouder aan. En dat was het nieuws op 538. Yes, dan nou 538 verkeer voor je de Flitsmeister met daar in deze nacht helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien? Meld het vooral via de M van Flitsmeister. Veilige reis. 538. De 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon.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 538, de nieuwste I Just Minds. Ik jullie al vanuit hier. Van harte welkom in de, de 538 op deze donderdag. Volgens onderzoek de dag waarop de meeste mensen vreemd gaan. Dat heeft volgens onderzoek te maken met dat de donderdag 3 over 12 het moment is waarop de meeste mensen besluiten vreemd te gaan. Het komt omdat de donderdag voor de meeste mensen de langste dag is op het werk... en daarom is het dan het makkelijkst om te zeggen dat je wat later thuis bent... omdat je nog op het werk bent, terwijl je dan eigenlijk heel ergens anders zit. Ja, wel ironisch eigenlijk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de donderdag de dag is... waarop de meeste trouwerijen plaatsvinden. Nou, ik zie dat helemaal voor me. Dan komt je vrouw in ieder geval stipt om vijf uur thuis... en dan denk je, nou, weet je, als ze dit hebben overleven, dan kunnen we alles aan. Dus gaan we gelijk maar trouwen, toch? Het is de hits van 8. Dankjewel dat je deze nacht ontdient ons weer in het waterstaan. Zelfs met een heerlijke classic van de Bergseek Boys. Ook de nieuwste Calvin Harris komt eraan. En de eerste van 8, Sombar. Dit is Addressed. You Je hoorde With You. En wat wil jij vroeger eigenlijk uh, altijd heel graag worden. Uh, toen, je, toen je klein was? Ik uh, wat denk ik, zoals zij ook klein zei. vroeger altijd uh, profvoetballer worden. Maar uh, zoals je ziet is dat niet echt gelukt. Toen dacht ik, weet je, ik ga, ik ga piloot worden. En dat nam ik wel iets serieus. Ik had helemaal de opleiding opgezocht. Wat je moest doen. Hoeveel geld je bij elkaar moest hebben. En dat soort dingen. Maar toen kwam ik er al vrij snel achter dat je daar wiskunde B voor nodig had. En um, nou, dat kan ik totaal niet zeggen. Maar ik had al moeite met wiskunde A. Dat laat staan dat ik wiskunde B er nog een keer bij kon doen. En toen dacht ik, nou, weet je, als dat niet lukte. dan ga ik dan luchtverkeersleider worden. Ik heb ook die testen gedaan en zo. Hè, dat je dan uh, ruimtelijk inzicht moest doen. En dat je dan snel moest nadenken. en Dat soort dingen. Maar ja zoals je waarschijnlijk ook hebt gezien. Ook daar ben ik mislukt. En als je overal mislukt, dan eindig je uiteindelijk bij de radio. Dat is een beetje hoe het gaat, zeg maar. Uh, maar Douwebop, die je net op Vrijrecht hoorde... die was vroeger eigenlijk altijd het leger ingaan... en daar staat hij nog steeds voor open. Toen dacht ik, ja, weet je, met al die wereldspanningen... de afgelopen dagen, je weet maar nooit... wanneer de Russen echt een keer binnenkomen vallen. Ik bedoel, ik word al bang van een spin aan het plafond... dus wij zien je niet aan het front daar staan... maar Douwebop, gelukkig wel. Yeah. Je hoort de nieuwste Winji op vaderjacht. En dit zijn de Backstreet Boys. You are my fire, The one desired. ZANG Van Calvin Harris, joh, de Release the Pressure bij Vatricht. komt ik net een appje binnen van Sam, die rijdt momenteel ergens in de Engeland. En die zegt: joh, mijn ogen vallen bijna dicht. Kilian. Heb je misschien een beukertje voor me. Nou, ik hoop dat je wakker bent, Sam. <laughs> de hit van Vatriagd. Maar zo, met een heerlijke klas van Bruce Springsteen, ook een Roxy Dekker komt eraan. Ja, en ik moet het zo met een eventjes met je hebben over uh, Coldplay want ze hebben een, een voorspellende gave. Wat het zit hoor naar Atlantis im Stones and I. Dit is gone gone gone. We will find Got each other Je hoorde My Universe. Grote band en Coldplay begonnen ooit door een paar vrienden... op de universiteit in 1996 moet ik zeggen... We hebben ons natuurlijk uitgegroeid dat een van de grootste bands ter wereld, en die droom om de grootste band ter wereld te worden, die hadden ze al vroeg. Want ik heb even een fragment gevonden uit 1998. Luister even mee. This is now the 26th of June 1998. By the 26th of June 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called, then, will be known all over, man. we We're so proud. This is the survival sound guy, Will, John and Chris. Ja, hun droom was om in 2002, vier jaar na dit fragment... wereldwijd bekend te staan en precies exact vier jaar en drie dagen later... stonden ze dan als headliner op het Glastonbury Festival... en kenden iedereen ze. En nog steeds een van mijn all-time favorite bands, Coldplay. Je hoorde samen met BTS My Universe in de nacht. Zometeen nog een heerlijke classic van Bruce Springsteen... ook de nieuwste Lucas en Steve komt eraan. En eerst beuken met Alesso en Becky Hill. Right on the Looking into each other's eyes. We're just one step away from this falling or taking. We bij 548. je hoorde Loser. En over een loser gesproken, voel jij je ook zo'n loser? Dat je weer in het koude Nederland zit, waar het weer koud geel is. Waar het weer sneeuwt, waar het weer ijzelt, waar het weer koud is. Ja, ik ben er helemaal klaar mee, met die sneeuw. Ik wil heel graag op een lekker zomerse oord willen zitten. Hé, hey, goed nieuws. Deze week de 5.00 zomerweken. Dat betekent dat je een vakantie kunt winnen naar de zon. Hoe het zit, dat hoor je naar Bruce Springsteen. Just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving around the place I check my look in the mirror On a No regrets. You can't stop.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 I'm right. En Camille en Camille op een vijfde jacht Je hoorde. de Senorita. En elke keer wanneer ik deze track hoor, dan heb ik echt het gevoel dat ik op een heerlijk strand lig. Ergens in uh, de Spaanse kust of zo, weet je wel. Een gaatje of 25, 26. En je ruikt alleen maar de geur van zonnebrand. Het enige waar ik de hele dag aan hoef te denken is welke cocktail en welke, uh, wat voor eten ik zo meteen ga nemen, weet je wel. Dan kijk ik hier naar buiten en dan is het gewoon, wat is het nu, min 2 of zo, weet je wel. De 538 Zomerweken. Maar gelukkig kan daar binnenkort verandering in komen dankzij de 538 Zomerweken. We zitten daar nu echt middenin en dat betekent dat hier in de studio een prachtig rad staat... met name allemaal heerlijke vakantiebestemmingen. Denk bijvoorbeeld aan Ibiza, Greta, Spanje, Italië, Rodos, Ibiza en nog veel en veel meer... Als je overdag de oproep voorbij hoort komen... dan moet je bellen met de studio 0909 30538. Kom je dan in de uitzending moet je één simpele opgave beantwoorden. Gewoon een muziekfragmentje raden. En als je denkt, ja, weet je, ik weet welk muziekfragmentje dat is... dan mag je, als je dat dan antwoord dat goed hebt... dan mag je aan het rad draaien. En dat betekent dat waar het rad dan uiteindelijk op komt... daarmee ga je naar huis. Tenminste, daarmee ga je naar huis. Daarmee ga je eerst naar huis. Het aan je vrouw, vriendin, kennis, vriend vertellen. Om dan vervolgens daarna je koffers in te pakken. En lekker naar dat heerlijke zomerbestemming te gaan. Zodra je dus vandaag de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909 30005 En wie weet, zit je binnenkort wel heerlijk in de zon to feel alive and baby say from waiting Met Lady Gaga. Je hoorde paparazzi. En daarover gesproken, het lijkt me zo verschrikkelijk... om de hele dag in de picture te moeten staan. En de hele dag, zeg maar, al die mensen lastig te, tenminste, al, dat al die mensen je lastig vallen en dat soort dingen. Ik ik hier net een heel verhaal te, te, leven over, te lezen over Daniel Radcliffe. Dat is uh, iemand die uh, ooit in Harry Potter heeft gespeeld. En hij werd jarenlang gefotografeerd. Echt door allerlei mensen die in de bosjes lagen. Die bij hem naar huis keken en dat soort dingen. In zijn huis keken en dat soort dingen. Toen dacht hij, weet je wat ik dan nou ga doen? Ik ga maandenlang, als ik naar buiten ga... exact dezelfde outfit dragen... als hij wist dat er ergens fotografen stonden. Met als gevolg dat alle foto's... op dezelfde dag gemaakt leken te zijn... en dat er zoveel dingen waren... vragen aanbodverhaal... waren al die foto's minder waard... Ook wel leuk bedacht. Jordane de Karra en paparazzi natuurlijk in de vijfdienacht. Met zometeen Limp biscuit Ook Taylor Swift komt eraan. En eerst is dit Kermel Witkom. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's a pistol packing at a door and I'm the bull to taunt. I'm a door and this contortion is to up my inner thoughts. But I was easy picking and she would listen and boy I love to talk. Turn me in the stone.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 I don't even want you back Even though you're all I have My Medusa, I could use a dealer oh.